1 uur krijg je van Casper Kooi. Goeienacht. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in de buurt van Barcelona stijgt... zijn er ongeveer 20. Een trein botst op een muur die waarschijnlijk door zware regenval... op het spoor was gezakt. De machinist is om het leven gekomen. Het is het tweede ongeluk met een trein in Spanje in een paar dagen tijd. Zondag vielen 42 doden in het zuiden. De NAVO is sterker dan ooit en het komt door Trump... Zij Donald Trump zelf tijdens de terugblik op zijn eerste jaar in zijn tweede termijn als president. Hij noemde bijvoorbeeld dat NAVO-landen door hem de defensieuitgaven verhogen. Trump zei verder dat hij de puinhoop van Biden heeft opgeruimd en dat het nu beter gaat met de economie. De petitie om het Nederlands helftal thuis te houden van het WK-voetbal in Amerika is al honderdduizend keer getekend. Journalist Steun van der Keuken begon die actie uit protest tegen het beleid van president Trump. Hij vindt het niet kunnen dat Oranje gaat voetballen in een land dat bondgenoten bedreigt. En Ajax-coach Fred Grim is trots op zijn ploeg na de 2-1-zegen op Villa Real. De trainer zag goed spel en noemt bij Ziggo Sport de winst verdiend. Ayers kan volgens hem nu met een goed gevoel voorbereiden... op de volgende Champions League-wedstrijd tegen het Griekse Olympiakos. Dan nog het weer van weer online. In het noordoosten vriest het licht, in het zuidwesten valt het regen. Het is 3 tot 6 graden. Overdag is het bewolkt, in de middag blijft het droog. Met soms wat zon, het wordt dan maximaal 9 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel u, keer van Flitsmeister met uh, geen files op dit moment. Wel flitsers gemeld op de A7 Den Oefen richting Amsterdam bij 28.1. En de A10 Koentunnel richting A10 Noord bij 1.7. Vanaf maandag de Q-top 500 van de 90s. Volgende week duiken we weer helemaal terug naar de jaren 90. Aan jou de vraag, wat mag nou absoluut niet ontbreken... in de 500 beste liedjes uit de 90's? Stemmen kan via qmusic.nl of in de Q-app. Dat hebben Diana Rief, Max Zimmerman en Mariska Oskam gedaan. Zij stemden alle drie op deze parel uit 1997. Rembrandts en I'll be there for you. MUZIEK Dance. Haar naam is Judith en ze heeft een allergie. Nou, een allergie. Het zijn er eigenlijk drie. Al eet ze iets met pindazij of iets met no. Dan gaat dat niet zo goed. Nee, nee, dan, uh, dan ga ik dood. En soms is dat best lastig. Je gaat het zelf zien. Zij noemt zo Voorkomende voedselallergieën zijn noten, pinda's, eieren, koemelk, vis, schaal en schelpdieren. en bepaalde fruitsoorten. Nou, dat zijn er nogal wat. En ik kan me voorstellen dat je niet precies weet welke ingrediënten waarin zitten. En precies daarom spelen we het allergiespel: even een beetje wat meer bewustzijn creëren rondom allergieën. Nou, zoals net wellicht kon horen, heb ik een bingo op de kaart van allergieën. Ik ben dus allergisch voor. Pinda, noten en ei. Nu ga ik een etenswaar noemen en de vraag is... kan ik dit eten of kan dat niet? Omdat er dus pinda, noten en of ei in zit. Het etenswaar deze nacht zijn... slagroomsoesjes. Ja, zit hier pinda, noten en of ei in? Dan stuur je met een berichtje in de q niet eten, want dan krijg je natuurlijk een allergische aanval. Moet ik mijn epipen in mijn been steken? Willen we natuurlijk niet. Zit er geen pinda, noten of ei in slagroomsoesjes... Dan stuur je wel eten, want dan kan ik er lekker van genieten. Ik zou zeggen, doe een gokje, want als ik je straks terugbel en jij het goede antwoord geeft... dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op. Dus ik heb een allergie voor pinda, noten en ei. Zit dat in slagroomsoesjes? Stuur je niet eten? Denk je dat ik het wel kan eten? Dan stuur je natuurlijk automatisch dit is Q Music, Karen 400. Roxy Dekker en Loser. We zitten midden in het allergiespel. Uh, ik zeg een goede nacht tegen Martijn. Goeienacht. Hi, Judith. Hallo. Hé, hey, Martijn. Hey, Martijn waar, uh, waar ben jij allergisch voor? Voor uh, mensen in personenauto's die geen rekening houden met, uh, met vrachtwagens, die absoluut geen idee hebben hoe het met de vrachtwagen toe gaat. en wel wat voor ruimte die nodig heeft en bedoel moet je hem nog met invoegen ofzo? of zo of, of waar zit ja, het hem in ja het invoegen het gauw nog eventjes te voorbij terwijl het eigenlijk niet meer kan oh ja, of ja. Uh, in, in een bocht waarvan je Waarvan ze niet begrijpen dat je met een vrachtwagen gewoon de hele bocht nodig hebt in de kleine straatjes. Oh ja, precies. Dat soort dingetjes. Ja, de mensen hebben geen idee. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik kan nu wel wijs gaan doen, maar misschien heb ik ook geen idee dat. Maar ik zal er rekening mee houden. Als ik het doe, dan is dit een goede waarschuwing. Helemaal top. Thanks daarvoor. Hey Martijn, we zitten dus midden in het allergiespel, zoals ik zei. Je hoorde mij net mijn allergieën noemen: pinda, noten en ei. En ik gaf jou een eetwaar... waarbij je moest raden of ik dit wel of niet kan eten. En deze nacht. Is dat slagroomsoesjes? Ja, de vraag is, kan ja. ik dat wel of kan ik dat niet eten? Uh, was dit een gokje voor jou of wist je het ze zeker? Nou, ik uh, weet het vrij zeker, want ik heb het beslag uh, gemaakt voor die soesjes. Dus, ja. Oh! En uh, ik zou het niet eten als ik jou was. Niet eten, want, uh, nee. want het zit erin, in het, in het beslag. Nou, uh, er zitten eieren in. Oh, oké. Okay. Dus je weet het heel zeker. Dus het eigenlijk is het niet heel spannend meer? Uh, voor mij niet echt, maar. nee. nee. <totreden> <sgangestars> maar dat geeft niet. Nee, nee dat geeft niet. Het <stutraaf> moet toch nog even horen of het wel klopt, hè? Zo is het natuurlijk ja, wel. Ja, precies. Nou Martijn, het zou geen verrassing zijn. Dat klopt natuurlijk hartstikke Ja. Yes. Zeker weten. Ja, daar zit absoluut euh, zit ei in. En niet zo'n beetje dus ook. Ik heb hier bijvoorbeeld euh, soesjes voor me. Gewoon van de supermarkt. staat als tweede ingrediënt in de, op de lijst. Dat betekent dat daar vaak een hoge uh, concentratie van in zit. Hoe hoog ja. op de ingrediëntlijst... Uh, hoe meer erin zit. Dus nee, klopt, heb je helemaal goed. Maar je vertelde, jij maakte zelf dat beslag. Was dat uh, voor je werk of iets? Of... Nee, was niet voor mijn werk. Oh. Nee. nee, voor mijn werk bestuur ik die vrachtwagens. Ja, en nee, ik dacht misschien... Nee, het voor gewoon heb eens ik... een keer wat proberen. Oh, je staat ook lekker in ik... de keuken. Ja, uh, voornamelijk uh, mijn dochter vindt dat leuk. En mijn vrouw vindt dat leuk. Dus oh. ach ja, Ik nou, probeer je wel eens was... wat. Nou, heel goed, heel goed dat je dat doet. Ja. Hé, hey, Martijn, je hebt het goed. Daarom komt het Q-prijspakket jouw kant op. Uh, waar mag je heen? Welke plaats? Ja, dan mag dat coachen tillen. Oké, okay, nou dan komt hij jouw kant op. En dan wens ik je nog veilige, veilige kilometers. En ik, ik zal de rekening houden als ik vraag wagens, wagens wie op bent. Ha, dat is goed. <laughs> Dank je <Okay. laughs> Doeg, avond helft, Bye, de doeg, doeg, doeg. Ja, wordt toch een beetje op mijn vingers gestekt, Heel goed hoor. <lacht> ja, alles wat Taylor Swift aanraakt verandert in goud. Als hij iets doet, iets eet of iets gebruikt, dan wordt dat direct een hype. En nu kan ik de volgende hype al voorspellen. Dat doe ik zo meteen. You know I'm impatient. So why would you?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 schrijft Taylor Swift een open light. En zoals je misschien weet bij Taylor Swift... als zij iets aanraakt, dan verandert het gelijk in goud. Ja, als Taylor ergens haar vinger oplegt... dan is het binnen no time een hype. Ze was laatst een uh, bepaalde wijn... compleet uitverkocht omdat je de desbetreffende wijn... één seconde zag in haar doku. Uh, ze werd ook een museum massaal bezocht... omdat één van de schilderijen uit het museum te zien was... in de videoclip van Taylor Swift. Ja, en nu kan ik voorspellen... wat de volgende trend gaat zijn. En dat zijn kassettenbandjes. Ja, Taylor Swift brengt haar muziek namelijk ook uit op uh, cassettenbandjes. En je zou denken, nou, wie luistert daar uh, nog muziek op op die dingen? Nou, fans kopen ze dus massaal. En uh, ik zit even te kijken: een cassettebandje van Taylor Swift, haar nieuwste album, The Life of a Shogul. Kost zo'n 41 euro. En nu zal het me niks verbazen dat andere artiesten ook gaan volgen... en we zometeen allemaal weer lekker met een potlood zo muziek moeten terugspoelen... omdat het cassettebandje vastzit. Of het moment dat het bandje wordt opgevreten door de speler... en dat je dat niet meer terugkrijgt. Ja, misschien luister je nu, ben je jonger dan 50 jaar... heb je geen idee waar ik het over heb. Nou, cassettebandjes zijn eigenlijk de voorloper van de cd. Ja, en als je je favoriete nummer wilde horen op een cassettebandje... dan moest je op gehoor spoelen en hopen dus dat je goed uitkwam. Nou, ik, ik klink echt stokout als ik dit zeg. Ja, en daarover gesproken, er is nog iets anders waardoor ik me heel oud voel. En dat komt omdat er altijd één ding is waar ik vrijdag zo altijd naar uitkijk. En dat is, dat is ook het weekend. Maar dat is niet wat ik bedoel. Nee, nee. Wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. En misschien herken je erin. Eerst van Joy en Rip Tide op je music I was scared of dentist in the dark I was scared of pretty girls and stars Going home tonight. Ja, dat je uitkijkt naar een feestje weekend, dat is niet heel gek. Of dat je uitkijkt naar een concert die al heel lang gepland staat, ook niet raar. Of een welverdiende vakantie waar je lang naar hebt toegewerkt. Logisch toch, dat je daar niet op kunt wachten. Maar ik kijk dus elke week uit naar vrijdag. En niet omdat het dan weekend is. Ja, dat natuurlijk ook wel. Maar ik kan niet wachten, en nu komt het. Ik kan niet wachten op mijn persoonlijke bonus. Die dan te zien is in de ah app ja, ik, ik vind het bijna onrustend. onrustend. Ik bedoel, ik ben dertig. En ik zit nu al uit te kijken naar vrijdag. Zodat ik kan zien wat voor persoonlijke aanbiedingen ik heb. En waar ik uit kan kiezen. En ik weet niet of ik de enige hiermee ben. Maar um, afgelopen donderdag was ik helemaal happy. Ik was helemaal, was helemaal lekker in mijn doen. En ik vroeg mezelf toen af. Hoe kan het nou dat ik me zo lekker en goed voel? En toen dacht ik gewoon serieus morgen weer lekker persoonlijke bonus uitkiezen. Nou, dat is toch niet goed? Dat is toch niet oké? Okay? Maar goed, heel eerlijk, er is gewoon niks lekkers. dan gewoon je eigen korting uitkiezen. Ja, ik kan dan helemaal gaan nadenken wat ik ga eten, wat ik dan moet halen... of ik nog iets extra's moet inslaan, omdat het dus in de aanbieding is. Ja, dit klinkt natuurlijk als ik mezelf hoor, dit klinkt echt alles behalve sexy, wild of rebels... Ah, het enige wat ik nu nog even kan doen om mezelf toch wat rebelser en wilder neer te zetten... is te zeggen dat ik het zo meteen even wil hebben over sappige worsten. Waren het toevallig ook bij mij in de persoonlijk bonus? Oké, okay, laat maar. Dit, dit, dit wordt er eigenlijk ook niet beter op. Dit is nieuwe Muziek bij Q, Nate Smit, Tyler Hubbard met After Midnight. part spot and throw it down. Van Buren. Over nou, een paar uur lig ik in bed. Nog even lekker te scrollen op mijn telefoon. En dan weet ik nu al wat er gaat gebeuren. Ik blijf sowieso hangen... bij filmpjes over eten. Mensen die snacks proberen... vind ik heel leuk om te zien. Of mensen die één specifiek product renken... en dan vooral merk. Dan heb je dus ook zo een voedselvlogger. Uh, je kent hem als Snackspert. Die uh, maakt filmpjes over eten. Die renkt ze, die test alles uit. Nu heeft hij dus een filmpje gemaakt over de beste hotdogs. Hij vergeleek dus hotdogs van allerlei merken... van Unox, Jumbo, Albert Heijn, nou, noem maar op. Maar ook een Albert Heijn-merk en dat heet Mr. Goodlatts. En in die video zie je hem dus de hotdog proeven en commentaar geven. Totdat hij bij het merk Mr. Goodlatts komt en dit erover zegt... Oh. Het is spijt me verschrikkelijk, maar ik vind deze echt heel goed. Oh, het heeft een hele gekke, flauwe, muffe smaak, maar dan echt in kwadraat. Eh. Uh. Nou, ja, wat blijkt nu? Hij heeft dus een hoddok geproefd, wat eigenlijk een hoddok was voor honden. Ja. <laughs> Het natuurlijk niet zo gek dat het zo smerig was. Nou, nu is hij niet de eerste die het overkomt. Want blijkbaar ligt de holdok voor honden... bij meerdere Albert Heijn-filialen in het verkeerde schap. Waar die natuurlijk normaal bij honden voor hoort te liggen... hebben vakkenvullers hem per ongeluk... bij de holdok voor mensen neergelegd. En hij reageert dus in die video nog redelijk aardig. Houdt zich een beetje in. Want hij vond het heel lullig voor de producent... om te zeggen dat de holdok heel vies was. Dat de gekke, muffe, flauwe smaak... en smaakte dus echt naar kost. Nou, ik moet er ook echt... als ik hierover nadenk, ik moet er echt... Uh,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 Crack another can for the lost ones fallen, One tear for the broken heart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 And stick season. Stel er eens voor dat je vroeger om de havenklap werd gebeld... met de vraag of jij Michael Jackson bent. Nou, dat overkwam Barbara Brown rond de jaren 80. Zij woonde in uh, Ohio. En dat kwam omdat op de nieuwe album van Michael Jackson, dat was Thriller... er stond een barcode op die verdomd veel leek op een telefoonnummer. Nou, en het nummer werd dus aan de lopende band gebeld zo'n 50 keer per dag... Ja, en je zou denken, ja, welke artiest zou dat nou serieus doen? Hè? Zijn of haar telefoonnummer openbaar maken. Maar fans waren destijds al op zoek naar verborgen boodschappen... geheime hints of kleine details op covers van uh, hun favoriete artiesten. En zo ook dus fans van Michael Jackson die massaal het nummer belden. Ja, het telefoonnummer van Michael Jackson dat stond uh, natuurlijk niet... op het albumcover van, album van Thriller. Maar dit nummer stond er gelukkig wel op.